10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in het Goedeborg in Nederland. Het wielrennen is schoner geworden, maar nog lang niet schoon. Dat zegt de directeur straks van de Nederlandse Dopingautoriteit. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Russische oppositieleider Alexei Navalny is op borgtocht vrijgelaten. Gisteren werd hij veroordeeld tot vijf jaar werkkamp wegens verduistering. Vanochtend besloot de rechtbank dat Navalny het hoge beroep in vrijheid mag afwachten. En dat gebeurde op verzoek van het Russische Openbaar Ministerie. Correspondent David-Jan Godfran noemt dat een vreemde gang van zaken. Ministerie, ...dat dus zes jaar gevangenisstraf tegen hem had geëist... ...heeft nu geëist van de rechtbank dat hij voorlopig wordt vrijgelaten... ...omdat, zoals werd gezegd, hij zich uh, in de aanloop naar het proces... ...heeft gehouden aan, aan de voorwaarden om het land niet te verlaten. Navalny is een uitgesproken criticus van president Poetin. Volgens westerse landen en organisaties als Amnesty International... ...is hij het slachtoffer van een politiek proces. Voor het eerst in drie jaar is de overslag van goederen in de Rotterdamse haven gedaald. In het eerste halfjaar werden vooral veel minder ruwe olie en minder containers overgeslagen. De aanhoudende economische crisis in Europa doet de overslag de das om. Alleen de overslag van steenkool liet een stijging zien van 13 Omdat elektriciteitsproducenten liever goedkope steenkool gebruiken dan duur gas. Hans Smits, vertrekkend topman van de Rotterdamse haven, denkt dat ze aan het eind van het jaar kiet spelen. We verwachten de tweede helft van het jaar een klein beetje groei ten opzichte van de tweede helft vorig jaar. Dus we hebben eigenlijk nog goede hoop dat we over het hele jaar... Uh, zeg maar hetzelfde uitkomen als vorig jaar. En ik moet u zeggen, zou dat lukken, dan zijn we eigenlijk best tevreden. De Amerikaanse geheime dienst probeert te voorkomen dat er nieuwe klokkenluiders opstaan binnen de dienst. Aanduiding is de zaak rond oud-medewerker Edward Snowden. Die informatie over de werkzaamheden van de geheime dienst NSE lekte naar de pers. Daaruit bleek dat de VS wereldwijd het telefoonverkeer en mailverkeer in de gaten houdt. Onderminister van Defensie, Carter, wil met extra maatregelen voorkomen dat medewerkers informatie lekken, zoals voor de toegang tot gevoelige informatie, voortaan aan toestemming nodig van een tweede persoon. Detailhandel Nederland wil dat gemeenten strenger optreden tegen webwinkels die zonder toestemming ook een gewone winkel runnen. Daar kunnen consumenten producten bekijken, betalen en meenemen. De brancheorganisatie van winkeliers spreekt van oneerlijke concurrentie. Omdat de huren veel lager zijn op bedrijventreinen en omdat bijvoorbeeld bezoekers niet geconfronteerd worden met parkeertarieven, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is in de gebruikelijke winkelcentra in binnensteden. Verder is een gewone winkel op een industrieterrein in strijd met het bestemmingsplan, zegt Detailhandel Nederland. Gemeenten zouden de webwinkels vaak gedogen en daar moet een eind aan komen, vindt Detailhandel Nederland. Het weer nog volop zon, alleen langs de noordkust wat wolken van zee... en het wordt 20 graden op de stranden en 24 tot 28 graden landinwaarts. Morgen eerst wisselen bewolkt, in de middag meer zon... en dan wordt het 20 tot 25 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. In Nederland staan er twee files, eentje op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij de Van Briden-Noordbrug 2 kilometer... en drukte bij Nijmegen op de A73 Nijmegen richting Venlo... tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik 3 kilometer. Net over de grens in Duitsland is de A3 Arnhem richting Oberhausen... dicht tussen Wezel en Knopend Oberhausen na een aanreding. Verkeer kan het beste gebruik maken van een andere grensovergang... bijvoorbeeld via Venlo over de A77 en de Duitse A57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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. De honderdste Tour de France nadert zijn ontknoping. Tot nu toe zonder doping. De mooiste filmmuziek op een rij en het ochtendumeur van Cécile Narings. Het is bijna 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. De renners uit de Tour de France rijden komende zondag over de finish in Parijs. En tot nu toe verloopt deze Tour zonder dopingschandalen. Maar vijf hardlopers werden deze week wel betrapt op het gebruik van prestatiebevorderende middelen. Goedemorgen, Herman Ram. Goedemorgen. Ja, U bent de directeur van de Dopingautoriteit. Ja. U controleert het hele jaar door. sporters. Opdoping. In 56 verschillende sporten, ja. En dan hebben we toch een prachtige tour. Ja, zeker. En dat was ook eigenlijk wel verwacht. Al jarenlang zie je tijdens de tour eigenlijk heel weinig dopingzaken. Men verwacht een hoop, maar in de laatste vier tours is er maar één zaak geweest. Dus op zich was dat wel een lijn met wat er al een tijd aan de hand is. Zou het u ook echt verbazen als er onverhoopt nu nog een renner... Echt verbaasd ja, is... Uh, ik, echt verbaasd, maar ik, ik nergens meer over. Maar nee, het zou me inderdaad wel verbazen... want uh, het zou onvoorstelbaar dom zijn. Um, want je wordt gepakt? Uh, een hele grote pakkans tijdens de Tour. Dat is ook precies de reden waarom men dat probeert uh, te vermijden. En ik denk dat een groot deel van het peloton... niet iedereen, maar zich heel goed realiseert... dat ook het einde van de sport op die manier wel een beetje dichterbij komt. Dus er hangt nu een sfeer in het peloton... van we zijn allemaal schoon, niemand kijkt naar elkaar. Allemaal van... is veel, maar uh, de, de algemene tendens is heel duidelijk... van als wij verder moeten met dit soort... Kort uh, grote evenementen met echt goede sponsors, dan zullen we dat anders moeten doen de afgelopen jaren. Zo'n Froom bijvoorbeeld. Hoe vaak wordt die gecontroleerd? Dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar, maar wat ik, is logisch? Nou, ergens tussen de 50 en 100 keer per jaar. En tijdens de tour? Tijdens de tour zal hij, denk ik, in ieder geval sowieso, als hij natuurlijk een etappe wint. Um, maar ik denk dat over de hele tour vermoedelijk urinecontroles toch wel een keer of acht en bloedcontroles toch waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. Dat is een schatting, maar zoiets. Het is dus een succes voor mensen zoals u. Dat ja, het, dat er het, dus niet meer gebeurt. Dan... Het heeft wel het een en ander gekost natuurlijk. We zijn er al jaren mee bezig. Maar uh, inderdaad, op dit moment zie je in het wielrennen een, een duidelijk terugdringen van het probleem. Het is niet weg, maar het is een stuk kleiner. Een schone tour. Maar hoe zit het? In in die voorbereiding, want je traint ook. Uh, heeft het dan zin om doping te gebruiken... Mm. tijdens een trainingsrit ergens in januari... Uh op een berg. Ja, dat is een tijd geleden, maar in zijn algemeenheid, ja. En, en ook dat is eigenlijk wel een lijn met wat een jaren aan de hand is. Omdat men weet dat men tijdens de Tour een hele grote pakkans heeft. Uh, verplaatsen zich naar, naar, naar de aanloop. Maar wat uh, kun je dan gebruiken... Uh, waardoor je ook tijdens de Tour beter gaat presteren? Nou, dat kan je van je alles zijn. tijdens de wedstrijd kan Dat, doen. dat kan een hele hoop zijn. Uh, ook in trainingen zie je bijvoorbeeld EPO gebruik. Om daar in ieder geval de trainingswaarbij te kunnen intensiveren. We zien ook nog steeds anabole gebruik. Uh, weliswaar weinig, maar het komt nog steeds voor. Spierversterkers. Dus. En dat gaat dan vooral om het snelle herstellen van training. Bijna altijd richt dat zich op meer training kunnen uh, presteren dankzij middelen. Maar u zegt dus niet met net zoveel overtuiging... dat er tijdens de Tour haast geen doping meer mogelijk is? Dat dat dus niet zo zeker is in die voorbereidende nee, dat, fase? Nee, dat kan ik niet zeggen. We zien nog steeds uh, in de, de, de zogenaamde biomedische paspoorten van de renners... Uh, zien we toch nog dat er weliswaar een veel kleiner percentage dan vroeger... maar dat er toch nog wel wat wisselende waarden zijn. die te Ook oh, bij die geven. grote jongens? Dat weet ik niet. Uh, bij de allergrootste jongens op dit moment niet, durf ik eigenlijk wel te zeggen. Maar in een groep daaronder zien we waarschijnlijk nog wel wat dingen. Maar ik weet echt niet alle namen. Ik zie alleen maar percentages op dit moment. Wat kunt u dan doen als er van die waarden worden ontdekt? Nou ja, op het moment dat dat gebeurt... dan wordt er door de UCI samen met de Nationale antidopingorganisatie die erover gaat over het algemeen, wordt er een, een programma uitgerold. En dat betekent uh, uh, meer controles op meer uh, tijdstippen, meer bloedcontroles... ook terugkijken naar oude stalen die bewaard zijn... om het, uh, om het plaatje rond te krijgen. Uh, de vraag van deze tour van alle journalisten is iedere dag weer... heb je doping gebruikt? Een vraag die vroeger niet gesteld uh, mocht worden. Mm -hmm. Nu wordt die te pas en te onpas uh, gebruikt. Wat vindt u daarvan? Um, nou ja, journalistiek denk ik niet dat dat veel, veel oplevert. Um, alsof als je... het antwoord ja zal zijn. Nou ja, van... precies. Men zal daar niet ja op zeggen. Het, het, het lijkt er toch op dat journalisten op die manier willen laten zien... dat ze, dat ze het onderwerp nu wel durven te bespreken. Als je journalist echt uh, erachter wil komen... dan zul je het uiteraard anders moeten aanpakken. En daarnaast vind ik bovendien dat het voor iemand als Vroem... die, uh, die uh, na zijn topprestatie over de meet komt... Uh, eerlijk gezegd uh, uh, redelijk ongepast om hem eigenlijk alleen maar over doping te bevragen. Alsof Beledigend het... zelfs? voor zo Nou, het komt wel in, in die buurt want als je de redenering volgt, uh, fantastische prestatie... er moet dus wel doping zijn. Nou ja, we zijn met z'n allen beledigd door de Lance Armstrongs. Ja, en het, de wielrennerij heeft het er zelf naar gemaakt. Dat ben ik volledig met u eens. Maar het individu Vrom, en dat is ook precies het verschil... de hele die heeft een serieus probleem gecreëerd. Maar dat kun je niet op elke individuele rennen vertalen, denk ik. Dus u begrijpt dat hij een beetje boos uh, op die persconferentie uh, ja, opstond? dat begrijp ik. En het um, is uiteindelijk niet zo dat de, de winnaar van de dag... dus ook de beste dopinggebruiker is. Als dat zo was, dan kwam er een hele bizarre situatie. We hoeven we niet meer te controleren. Dan konden we gelijk een procedure starten bij de winnaar. Dat is natuurlijk absurd. De Tour... Daar is, lijkt dus een overwinning behaald uh, door al die dopingautoriteiten wereldwijd. Maar dan krijgen we vervolgens in diezelfde periode uh, het nieuws over ons heen... dat die hardlopers die we zo bewonderen... dat die ook allemaal aan de doping hebben gezeten. Allemaal is weer uh, wat, nou ja, wat door natuurlijk, maar vijf, vijf toppers ja, ja, uit absoluut. Jamaica. Ja, absoluut, ja. Um, Advitic heeft ook over de jaren heen structureel een dopingverbruik gehad aan de wereldtop. Uh, zeker bijvoorbeeld in de 100 meter, dat is altijd een heel kwetsbaar, uh, kwetsbaar nummer geweest. Uh, in die zin is het wel weer verbazingwekkend dat uh, in Jamaica... waar de meeste van de zaken vandaan komen, een goed controleprogramma bestaat. Uh, en als er dan vijf in één keer betrapt worden... dan moet je ook rekening houden met het feit dat uh, er of dus inderdaad gezamenlijk gebruikt is... maar er kan ook een gezamenlijke vervuilingsbron zijn... dat men voedingssupplementen gebruikt heeft in een team met dit als gevolg. Er is iets gebruikt, lees ik hier, een extract van kalverbloed... Of het gebruikt is, het is niet gevonden bij een, bij een, een, een, een huiszoeking, bij Powell. Um, wat, wat ga je beter presteren ja, door het bloed? Nou, waarschijnlijk helemaal niets. Uh, het, is een, het is een stof waar hoog over wordt opgegeven, die over zo'n jaren bestaat. Um, de stof zelf is ook niet verboden, wel het injecteren daarvan. Um, en wetenschappelijk onderzoek heeft tot nu toe op geen enkele manier aangewezen dat het iets oplevert. Maar er zijn uh, atleten en overigens ook andere sporters die erbij zweren. En het interessante daarvan is dat je inderdaad een beweging ziet van doping naar net niet doping in de hoop dat er dan toch nog een effect is. Je ziet in het algemeen natuurlijk een verschuiving naar niet meer werkende middelen uh, in de hoop dat, uh, dat het toch nog wat oplevert. En daarmee is het effect van doping sterk teruggedrongen. Waarom is het in 2013, na al die jaren van discussie, nog steeds zo moeilijk om heel snel en met 100% vast te stellen van hij heeft doping gebruikt en hij niet? Nou ja, iemand die gebruikt is sowieso niet voortdurend positief. Sterker nog, dat is eigenlijk maar een paar momenten per jaar over het algemeen. Dat wordt natuurlijk niet voortdurend gebruikt. Um, veel stoffen worden tegenwoordig in hele kleine doseringen gebruikt, microdoseringen dat kan betekenen dat het bijvoorbeeld na 6 uur al niet meer op de spoor is. De andere kant is natuurlijk... En dan heeft het wel geholpen? Dan kan het een heel klein beetje geholpen hebben, maar nog maar heel marginaal. Naarmate je de, de doseringen terugbrengt, is uiteraard het effect ook steeds minder. En wat wij nu ook zien, en ook in een aantal gesprekken gehoord hebben... is dat renners eigenlijk zeggen... ja. Al die moeite, uh, al dat geld en tegelijkertijd toch nog risico's... Het is het gewoon niet meer waard. Ik zeg niet dat iedereen dat zegt, maar dat effect is toch wel. Wat mij heeft verbaasd uh, bij de Tour... dat de prestaties van Vroom nog indrukwekkender zijn... dan Lance Armstrong uh, tijdens zijn hoogtijdagen met doping. Dus er zijn mensen die feitelijk vaststellen... Het kan niet dat je zo hard fietst. Dat ja, is dat onmogelijk. kun je nooit op een individu zeggen en over of die sneller of langzamer dan Armstrong is. Dat hangt er net ervan af op, over welk traject op de berg je het gemeten hebt. Want, hij uh, hij fietst sneller de mond van toe op. Uh, heeft een stuk van de mond van toe heeft hij sneller gedaan dan Armstrong. Een ander stuk heeft hij wel langzamer gedaan. Maar je kunt dus niet zeggen van als een sneller zo. of als, als een wielrenner zo hard gaat dat. dat... Nee, je kunt, je kunt nooit over een individu zeggen waar de grenzen liggen. Omdat de variatie tussen mensen natuurlijk heel erg groot is. En bovendien in het wielrennen, het, uh, het eigenlijk. Een, een, een sprong heeft gemaakt in de kwaliteit van voeding en vooral training. Dat was, eerlijk gezegd, voor een sport op, op dit niveau... jarenlang heel erg achtergebleven, vergeleken met andere sporten. En je ziet nu juist dat uh, de wilrenair zich veel meer richt op vernieuwing... op het verbeteren van trainingsschema's, op veel betere begeleiding dan, uh, dan vroeger. En daar kan een effect in zitten. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat wij niet geïnteresseerd zijn... in zo'n prestatie... Die het ons wel degelijk. Ik begrijp dat ze inmiddels uh, met de ploegleider in hun oor... precies kunnen uitrekenen als je hartslag op 150 zit... deze 14 kilometer... en dan mag je de volgende 10 kilometer je ja, hartslag op 180. En... En, en, en tijdens trainingen wordt er ook veel meer aan gedaan dan vroeger. Uh, ook, ook dat heeft mij uh, in de gesprekken die we gevoerd hebben... af en toe verbaasd. Uh, Renners van het allerhoogste niveau... Die kregen als trainingsschema mee, ga maar 14 dagen hard je best doen. En kwamen terug in de hoop dat het dan beter was. Nou, dat is tegenwoordig ondenkbaar. Maar dat was tien jaar geleden nog steeds het geval. Ja, dus, maar dat is eigenlijk een zo'n nieuwe vorm van doping. Alleen een, een positieve manier. Ja, precies. Ja, ja. De, de, de, de training was heel erg lang geleden uh, werd onsportief gevonden. In de Olympische Spelen, begin vorige eeuw, uh, was trainen eigenlijk een soort regelovertraining. Nou, daar zijn we natuurlijk vanaf. Dus ik ben heel blij dat het verschuift in de richting van training en voeding. Utrecht uh, loopt op dit moment vol jongeren van over de hele wereld voor de jeugd, Olympische Spelen. Controleert u daar ook? Ja. Het uh, Europese Olympisch Comité, wat daar verantwoordelijk voor is... die uh, wil dat de jeugd -olympische Spelen een soort uh, opstap zijn... naar de, de echte Olympische Spelen. En de, horen door de controles bij. Dus wij voeren daar op dit moment controles uit. Dus al die jongens en meiden moeten ook plasjes nou, doen? Nou, lang niet allemaal, want dat zijn er wel heel erg veel. Nee, maar ik bedoel, u bent wel bij de winnaars ja. Uh, binnengestapt. Ja, wij, uh, wij doen elke dag uh, uiteraard onverwacht en onaangekondigd weer... bij een andere sport doen wij controles. Bij meerdere sporten op een dag. En dat zijn vooral de winnaars en de mensen die hoog geëindigd zijn. En dat is op de hotelkamer? Maar, uh, nee hoor, en... nee, nee, nee, nee, dat doe ik direct na de wedstrijd. Uh, dat betekent dat iemand die, uh, uh, die voor die dag klaar is, die wordt aangewezen. Um, die wordt begeleid naar het dobercontrollestation. Er zijn er zelfs drie in, uh, in Utrecht. En daar vindt de controle plaats. Tot slot, wordt u inmiddels als uh, vrienden binnengehaald uh, door de gemiddelde sporter? Nou, dat is eigenlijk nooit zo'n zo probleem geweest. Nou um, ja, er waren wel verhalen over intimiderende situaties op hotelkamers... en mannen met grijze ja, jassen en koffertjes. Ja, nou ja, wat klopt er van die verhalen? Daar heb ik onder andere last van het feit dat um, als een ander iets doet... wij er ook voor aangekeken worden. Dat wil ook nog wel eens gebeuren. Hoe bedoelt maar, u een ander? Nou ja, wij voeren natuurlijk onze controles in Nederland uit... maar dit soort beelden komen eerlijk gezegd heel vaak... van controles die elders hebben plaatsgevonden. Maar, nee, het, ik, ik maar u vooral. herkent dat niet? Dat dat nee, ja, nee, niet bij een intimiderende. Mens. Nee, en bovendien, je ziet in de wielrennerij nou juist... dat we nooit een probleem hebben uitvoering van dopingcontroles, omdat men heel goed ziet... dat het van groot belang is bij sporten waar doping niet gezien wordt als een probleem. Daar wil nog wel eens weerstand zijn, omdat men dan denkt... ja, waar gaat het over? Uh, dus de wielrennerij is eigenlijk wat dat betreft... voor ons een prima sport om in te werken. Een paar jaar geleden durfde u uw hand niet in het vuur te steken... voor een Lance Armstrong, ook al hield u bij hoge vol dat er echt niets aan de hand was... Mm -hmm. Die hand gaat nu wel richting het vuur als het gaat om een Vroom? Nou, ik ben erg zuinig op mijn handen, maar uh, Vroom, daar weet ik ook te weinig vanaf. Laat ik zeggen, de Nederlandse renners die, uh, die de uiteraard beter kennen... die wij beter volgen, als ik kijk naar... Uh, bijvoorbeeld naar Bauke Mollema, die is ook ambassadeur uh, gemaakt geworden van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dat betekent dat hij in ieder geval staat voor een schone sport... en dat wij uiteraard ook heel goed naar hem gekeken hebben. En uh, hand in het vuur gaat nog steeds een stap te ver... maar als ik iemand geloof, dan is hij het. En nu dus meer aandacht voor andere sporten? Ja, het ziet eruit uit dat we... hoewel we echt de druk natuurlijk nooit moeten laten verslappen... maar het ziet eruit uit dat we de komende tijd... wat meer naar andere sporten kunnen kijken. Ik zeg daar wel bij... dan moet ook de aandacht voor het onderwerp niet verslappen in de wielrennerij... want dan zijn we snel terug bij af. Goed. Gaat u nog naar Parijs zondag? Nee, nee, nee, ik ben een paar dagen in de tour geweest. Maar, uh, Welke die... etappe heeft u gezien? Uh, ik heb de, tijdrit, de eerste tijdschrift gezien bij de Mont Ventoux. Oké. Okay. Ja. Herman Ram, dank u wel. Directeur van de Dopingautoriteit. Met een uh, heel leuke woordspeling. Een positief uh, verhaal deze keer. Zometeen de beste filmmuziek volgens recensent Dana Linsen. Maar nu eerst de Tochtendumeur van Cecile Narings. Morgen vroeg vertrekken we op vakantie. We blijven lang weg en nemen veel mee. En we zullen niks vergeten, want ik heb alles ingepakt. Ik heb over alles nagedacht en voor alle anderen nagedacht. Het ritueel begint met het maken van vakantie-inpaklijsten. Daar bestaan hele sites en apps voor, ik weet het, maar ik doe het liever zelf. Want ik ben niet alleen perfectionistisch en vermenig dat voorbereiding alles is. Ik denk ook dat ik het zelf allemaal veel beter weet. Ik maak allereerst per persoon, vader, moeder, zoon, dochter... een lijstje dat wordt vastgeniet aan een grote geruite turkentas... die iedereen zelf mag vullen. Meer dan erin past mag niet mee. Vervolgens maak ik lijsten die corresponderen met turkentassen per categorie. Boekentas, achterbanktas, toilettas, strandtas, schoenentas, huisraadtas... en een slecht weertas met paraplu's en regiex, die gewoon in de auto kan blijven zolang de zon schijnt... Een week voor we weggaan staan al die tassen klaar in de bijkeuken... om ze zo zoetjes aan ingepakt te worden. O, de overweldigende vreugde als ik een rolletje plakband in de huisraadtas laat glijden... en het lege rondje voor het woord plakband in kan kleuren. De voorpret dat we straks in Italië niet hoeven prutsen met een armetierige keukentrekker... maar ons eigen keldersnest bij ons hebben. Twee dagen voor vertrek slaat de vreugde om in schele stress. Als blijkt dat mijn man zijn nieuwe zwembroek kwijt is... zijn crocs ondanks mijn verstoppoging toch weer heeft gevonden en mijn dochters turkentas bomvol zit met een curieuze mix van 300 topjes... knuffelolifanten, parfumflesjes en voorgevormde bikinis. Mijn zoon heeft daarentegen alleen maar een Ajax-shirt, een joggingbroek... en een hele dikke winterpyjama ingepakt en mijn lijst straal genegeerd. Tegen de tijd dat de auto ingepakt moet worden... een karweitje dat ik beslist erg handig wil doen... omdat ik de kofferbak, net als de vaatwasser... nu eenmaal veel beter en efficiënter kan inruimen dan wie ook... loopt de rest van het gezin met een wijde om me heen. Dan volgt waarschijnlijk nog één hysterische uitbarsting... in de vorm van de tennisrackets. En die leuke luchtbedden in de vorm van een tempoes. Waarom heeft niemand die ingepakt? En dan is het klaar. Dan kan ik een uur of acht op mijn kont gaan zitten... en me beperken tot cd's opzetten... en pepermuntjes uitdelen vanuit de bijrijdersstoel. Want wat ik zeker nooit vergeet mee te nemen op vakantie... is mijn gierende angst om zelf te rijden op de snelweg. En dat zei Cecil Narings. Maandag het ochtendhumeur van Hans Beum...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 en toonaangevende filmmuziek. Mail uw favoriete soundtrack naar filmmuziek.kro.nl en help mee met het samenstellen van de top 40. Zondagnacht tussen 2 en 6, KRO's Nacht van de filmmuziek. Filmcriticus Dana Linse, goedemorgen. Ja, laten we maar gelijk met jouw top 3 beginnen. Wie staat er op drie als ja. het gaat om de mooiste filmmuziek aller tijden? Aller tijden, want dat moet er dan ja, wel bij, want anders dan raken we niet. Uh, we beginnen in, gewoon in, in 1920. Vervoering. Nou ja, daar komen we uiteindelijk misschien wel stiekem op uit, maar we beginnen heel erg recent, 2011. De muziek van de Hongaarse film The Turin Horse uh, door Mihaly Viek. Um, er zit eigenlijk nauwelijks muziek in de film, heel veel georkestreerde wind en één prachtig nummer op een hier. Wij gaan nu luisteren. beetje zwaarmoedig. Zwaarmoedig. Wat maar zien het... we? Wat zien we qua beeld? We zien bij deze muziek een, een, in zwart-wit een paard over de poesta gejaagd worden door een... Uh... ...door een boer en dat, uh, die gaan gezamenlijk het einde der tijden tegemoet. Het mooie van deze, een beetje zo licht uit de toon en licht uit het ritme klinkende draailier... ...is dat je het gevoel hebt dat ook werkelijk tijd en ruimte zo opengevrikt worden. En dus het, het speelt heel goed mee met waar de film over gaat, ook al is het somber. En dat maakt het dan voor mij meteen toch weer heel mooi en opwekkend, omdat het zo liefdevol is. Hoor jij het ook onmiddellijk als je naar zo'n film zit te kijken, dat je denkt van wow, deze filmmuziek is, is echt. Muziek is heel bijzonder. erg belangrijk. Het is heel vaak is het eigenlijk een soort special effect. Um, het is. Al te vaak wordt het gebruikt om emoties te ondersteunen die je toch al uh, ziet. Maar als het, als het goed is, is het echt een extra laag onder de beelden. En ga je door de muziek ook dingen ervaren die je alleen maar met je oren kunt ervaren. En niet met je ogen. En dat brengt me dan ook meteen nog mijn... Nummer 2, want dat, is, dat, dat vond ik echt onvermijdelijk. Iedereen die moet dit nummer Horst nog maar even op YouTube gaan bekijken. Maar dit kent iedereen. Namelijk uh, de soundtrack van Bernard Herrmann voor Alfred Hitchcock's Psycho uit 1960. Volgens mij kent hij heel... Ik dacht al, we gaan wat vrolijker <laughs> zo hoor. <wordt maar. laughs> dit, dit is nog wel muziek. Nou, en hoe? Die, die, eerst die snerpende violen en dan die woeste cello's die daarin inzetten. Ik vind dat uh, wel degelijk muziek. Het is dit, heel erg 20e eeuws. Maar ja, dit is de scène in de badkamer, of is niet? De scène door het, onder de het gordijn. Douche, en het, onder de douche, precies, door ja, het gordijn. Ja, ja. Meer dan 70 shots. En het goede is, is daar dat de muziek en, en, en elke, het geluid van het water... het geluid van het, van het mes waarvoor ze een, een meloen hebben geslacht... al die dingen vormen samen één compositie. En het grappige is dat Hitchcock wilde eigenlijk eerst helemaal geen muziek bij deze scène hebben. Maar uh, ja, Bernard Herman was eigenwijs en componeerde toch wat. Nou, met klassiek resultaat, nee. Je gaat dat niet gezellig op je iPod luisteren als je in de trein zit. Maar, of gezellig mij, met de kinderen um, naar Zuid-Frankrijk. Ja, die weg naar de camping. Die hoort, uh, ieder, als je maar even een steekbeweging maakt of, een, of even wik-wik doet... Oh. dan weet iedereen waar je het over heeft. Kortom, een icoon van een geluid... Ga je ons wel vrolijk maken met je nummer 1? Ik dacht het wel. Namelijk Singing in the Rain. En dan natuurlijk de versie uit... Ja, praat gerust verder. Oké, okay, de versie uit 1952. Dat het grappige is, is dat die musical van Gene Kelly... is eigenlijk rondom de muziek gemaakt. Het nummer is al ouder, uit 1929. Dus dan zijn we toch bijna terug bij het begin van de geluidsfilm... Maar dit nummer, dat, is, dat houdt voor mij alles in. Ook de scène in die film. Het is, de hele film gaat als het ware ook over de ontdekking van dit nummer. En de ontdekking van de emotie waarmee hij dit nummer danst en zingt. Namelijk het moment waarop hij zich realiseert dat hij verliefd is. En um, nou ja... Dit is echt iets. Het is nu een beetje zonnig buiten, zie ik. Maar als het regent, dan kun je mij betrappen in plassen uh, in stampend en luidkeels zingend. Want hier word ik echt vrolijk van. Dus de ideale herfstfilm? Ja, zomerse buien kennen we hier ook. Dus je kunt ze wegzingen en stampen met deze muziek. Tot slot, bestaat er een consensus onder filmrecensenten als het gaat om filmmuziek? Of is dat echt heel persoonlijk en. Nou, ik heb nu wel echt heel, een hele persoonlijke top drie samengesteld... maar alles wat we al net uh, voorbij worden komen natuurlijk... van uh, Jaws tot Star Wars tot The Godfather... dat zijn, wel, dat zijn natuurlijk gewoon de uh, onbetwiste klassiekers... en dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat die films heel erg geslaagd zijn... en dat, dat de muziek daardoor uh, heel, uh, heel herkenbaar kan gaan, uh, kan gaan werken. Zelf hou ik meer als er iets... ...iets meer gebeurt met de muziek. Dus dat, dat het niet in mij iets vertelt of laat horen wat ik eigenlijk al weet. Kortom, niet die orkestbak die weer uh, nee. open wordt getrokken. Dana, dankjewel voor jouw top drie. Met al die beelden die nu in ons uh, hoofd uh, zitten dankzij Gewoon, jouw muziekkeuze. We gaan uh, verliefd uh, de zon in. Alleen niet uh, onder de douche, want dan denken we weer dan aan, aan zuikeren. Dan gaat het weer helemaal fout. Filmkenner Dana Lintzen, dank je wel. Heeft u een suggestie voor de soundtrack top 40? Mailt u dan naar uh, uw top 3 naar filmmuziek.kro.nl. Komende zondag dus, maandagnacht tussen 2 en 6 uur... S morgen in de nacht, wordt die soundtrack top 40 uitgezonden... op deze zender Radio 1. Tot zover Karo. Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u lezen op www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1. Naida met Lijn 1. Wat ga jij doen? Goedemorgen Wouter. Ja, vanuit het zonnige Utrecht praat ik zo over het koningshuis van onze zuidenburen. Want zo populair als onze oranjes zijn... zo groot is het imagoprobleem van prins Filip en zijn familie. Ja, en waarom dat zo is, dat hoort u zo meteen bij Lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Twee medewerkers van Artsen zonder grenzen die twee jaar geleden in Kenia werden ontvoerd zijn vrijgelaten. Dat gebeurde in het buurland Somalië. De twee Spaanse vrouwen werkten in een vluchtelingenkamp toen ze door gewapende mannen werden meegenomen. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is op borgtocht vrijgelaten. Gisteren werd hij veroordeeld tot vijf jaar werkkamp wegens verduistering. Vanochtend besloot de rechtbank dat Navalny het hoge beroep in vrijheid mag afwachten. En dat gebeurde op verzoek van het Russisch Openbaar Ministerie. De Amerikaanse geheime dienst probeert te voorkomen dat er nieuwe klokkenluiders opstaan binnen de dienst. Aanleiding is de zaak rond oud-medewerker Edward Snowden. Voortaan is voor toegang tot gevoelige informatie toestemming nodig van een tweede persoon.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 Met files op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Breda Noord en knopend Sint-Annebos 3 kilometer. Er was een aanrijding op de A50 Arnhem richting Os Bij knopend Valburg nog 2 kilometer. Drukte bij Nijmegen op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Kuik 2 kilometer. En net over de grens in Duitsland is de A3 Arnhem richting Oberhausen dicht. Bij knopend Oberhausen. Verkeer richting Duitsland kan beter voor een andere grensovergang kiezen. Bijvoorbeeld Venlo via de A77 en de de Duitse A57. En nu hier op Radio 1, de NTR met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Cool, sober en niet hartelijk. Dat is het imago van het Belgisch Koningshuis... Al jarenlang is het koningshuis van België dan ook bezig om aan haar imago te werken. Het lijkt echter niets op te leveren. Zondag volgt prins Philips zijn vader, koning Albert II, op als de nieuwe troonopvolger van België. Ja, en de Belgen die twijfelen of deze domme, zijje koning to be wel echt geschikt is voor het koningschap. Lukte het maximaal om ons koningshuis een nieuw elan te geven? Prinses Mathilde lijkt, ondanks haar vriendelijke mooie verschijning... vooralsnog op te gaan in het koninklijk behang, zoals mijn redactrice Fatima opmerkte. Wat denkt u? Zal het Belgisch Koningshuis lukken om na de kroning van aanstaande zondag haar imago op te krikken? En wat kunnen zij leren van ons Koningshuis? Bel 0800 1121. Twitter kan naar hashtag lijn1 en e mailen kan naar lijn1 Dit is Lijn 1. Eén strijd, oh. twee levens. Yes. We staan voor elkaar niet te breken. Eén vlak, één vlak, twee leeuwen Met elkaar in de, de zon en de regen Zij aan zij, zij. borst vooruit yeah. Tot ze een pauw dit is ons geluid Dit is ons genoeg klein, boos zijn yeah. onze daden zijn groot, gaan ja. niet onderuit Voor jou, mijn kind Voor mijn pa, mijn pa, voor ma. mijn ma mijn voor jou door de wind en regen En van achter je ja. lijden staan Ik draag een vader met jouw naam Geloof ik jou zo lang voor bestaan. Al met mijn blote handen haal het waarde bij jou vandaag wat je ja. Ja, wat denkt u lieve luisteraar? Zal het Belgisch Koningshuis lukken om na de kroning van de aanstaande zondag... haar imago op te krikken? En wat kunnen zij leren van ons koningshuis? Weet u het? Laat het ons weten. 0800-1121. -1 -1. Twitter kan naar Lijn1. U luistert naar Lijn1 vanuit Utrecht. Bij mij in de bus zit een Vlaamse journalist en BNR-collega Gert de Smijter. En de dame die meedeed aan de campagne van Obama. Zij is een spin-doctor, mediastrateeg en ja, communicatiestratega ook, Kirsten Verdel. Goedemorgen is het nog steeds. Goedemorgen. Het is zo zonnig dat ik het idee heb dat het al midden op de dag is. Heerlijk toch? Heerlijk ja. toch? Ja. ja. Hé, hey, wat minder fijn is in ieder geval voor het Belgisch Koningshuis. Ze zijn niet erg geliefd. Het lukt maar, nee. het lukt maar niet. Kirsten, waarom zijn ze niet zo geliefd? Ja, nou ja, in Nederland zijn ze sowieso niet heel erg geliefd. Dus simpelweg omdat bijna niemand ze kent. Wat het net voorafgaand aan de uitzending even over het feit... dat heel veel Nederlanders nog steeds over Coding Boudewijn spreken... terwijl die al twintig jaar weg is. Dus dat, is, uh, dat geeft al uh, genoeg aan, denk ik. En in uh, ja, België uh, is uh, ja, het imago van het uh, koningshuis al, uh, al vr, ja, vrij lange tijd vrij belabberd. Wat onder andere te maken heeft met een enorme aaneenschakeling... van allerlei incidenten, buitenechtelijke affaires... en zelfs een kind daaruit, fraudezaken en, en al dat soort gevallen. En het zijn en, al die dingen die je ook over het Nederlands koningshuis <laughs> kunt noemen. Ja, maar dit is allemaal iets recenter ook. Hè? Ik ja. denk dat een hele generatie in Nederland met een koningshuis is uh, opgegroeid inmiddels... die alleen koningin Beatrix kende... Of kennens, zoals ik in feite. En is altijd alleen maar positief geweest. Op vrolijke momenten is Beatrix op een vrolijke wijze aanwezig. En altijd zeer geïnteresseerd. En op momenten dat er iets niet goed gaat... dan is ze zeer zorgzaam en zeer bezorgd geweest. En ze is nu opgevolgd door Maxima en Willem-Alexander. Maxima is natuurlijk gewoon een Hollywoodster aan de Noordzee zo ongeveer. En dat straalt enorm af op Willem-Alexander. En dat soort dingen, dat is in België eigenlijk helemaal niet. Je moet zo zien dat België natuurlijk een verdeeld land... is. Is. Dus in die zin ja, kun je eigenlijk ook maar weinig goed doen als, als koning. En moet je ook niet zo'n flamboyant iemand hebben. zoals bijvoorbeeld uh, Willem-Alexander, nu de, de, de koning is. Dus Filip die, die hout terug, die zich niet helemaal weet te gedragen. past eigenlijk ook wel heel erg bij het land. Uh, waarbij je voortdurend moet opletten dat je niet de Walen, niet de Vlamingen uh, beledigt. Dus eigenlijk is hij misschien ook wel door zijn klungeligheid. de geschikte man om dat land te leiden. Zeg je daarmee, Gert, dat de Belgen vis nog vlees zijn. en iemand nodig hebben die vis nog vlees is? Nou ja, je. Je kunt wel eens zeggen van de enige Belg in België is eigenlijk de koning... en is het, is het, is het koningshuis. want je zit voortdurend met, met, met doelgroepen die, die toch kijken... bij het minste om eens een voorbeeld te geven. Hij heet Philip. En dat kun je op twee manieren schrijven, namelijk... Op het Nederlands, hè, met een F, of op zijn Frans met PH. Ja. En nu was er een relletje, want straks moeten er wetten ondertekend worden door de koning. Maar wat zet hij daaronder? Zet hij daar Philippe onder of zet hij daar Philippe onder? <laughs> en... Nou, dat was ook alweer een relletje. Nou, dan heeft de regering daarover moeten, moeten soebatten wat het dan zou worden. Nu, nu mag je zelf kiezen eigenlijk, maar er staat er in de omschrijving staat er altijd uh, Philippe, koning van België. En staat er Philippe, roi... Die, uh, van, van, uh, van België, maar dan in het Frans. Wat je, wat je net zei, oh, he, van, uh, ja, je zou op twee manieren kunnen redeneren. Van elk land krijgt leider dat het verdient. Mm -hmm. Dus als de Belgen kennelijk nu niemand willen hebben die heel flamboyant is, nou ja, dan krijgen ze dat. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen van een land wat kennelijk zo saai en sober en verdeeld is, heeft juist iemand nodig die moet verbinden. Mm -hmm. Dus juist iemand die anders is dan dat. Denk je dat dat in België zou kunnen werken, überhaupt? Ja, het zou kunnen werken, het, het voorbeeld van, van de uh, uh, Belgische premier van Di Rupo... is nu ook dat er eindelijk voor een, voor een waal gekozen is. Een beetje een flamboyante waal met een rood strikje, homoseksueel. Uh, dus het, het zou ook wel kunnen passen. Maar aan de andere kant, als je kijkt bijvoorbeeld naar Europa... de keuze destijds voor Van Rompuy, ook een Belg... was eigenlijk een keuze van, ja, niet, niet te uitgesproken, een beetje grijze muis. Dus laten we gewoon maar dat diplomatieke een beetje behouden vanuit die manier. En dan passen we een persoon erbij. Maar als je, al bij. als je dat zo zegt, Gert, en dan... Dus de, de mensen in België, nou die hebben iemand nodig... die een beetje grijs is, niet altijd uitgesproken. Dan zouden ze juist heel erg blij moeten zijn met het koningshuis. En moeten zeggen, nou die Philippe, daar geloven we helemaal in... want hij past in dat plaatje. Ja. Dat is dan ook weer niet zo. Nee, dat is niet heel erg zo. Uh, om maar eens wat cijfers te noemen, recent onderzoek was... dat het net iets minder dan de helft van de, van de Belgen... of van de Vlamingen met name heeft de vertrouwen in... dat Philippe een goede koning zal zijn. En net iets meer dan de helft van de Walen heeft de vertrouwen... in dat, uh, dat Philippe een goede koning zal zijn zal zijn. Maar sowieso, het koningshuis is veel minder populair in België. En net door die verdeeldheid, um, ook het taalprobleem. Uh, de, de koningin uh, Paoli, Paola, die spreekt nog steeds geen goed Nederlands. Ja. Het, het, het Nederlands van, van de koning en ook van Philippe. Ja, daar kun je van alles op aanmerken. Het feit dat Philippe, toen zijn dochtertje geboren werd... op een persconferentie helemaal blij aankondigd dat het echt een vrouwtje is... Ja, in, in Nederlandse en in Vlaamse oren klinkt dat toch niet helemaal... alsof je de taal eigen bent en of je heel ja. makkelijk kunt uitdrukken in die taal. En ook prinses Mathilde wordt steeds verweten dat ze heel houterig Nederlands spreekt. Ja. Ja, nee, dat blijft zo. Wat dat betreft maar wat is het dan? kunnen de... de Belgen ontzettend jaloers zijn op Maxima... die zich zo snel die taal eigen heeft ja. gemaakt. En natuurlijk hoor je daar wel een Want licht accentje. Want was het en Fabiana gewoon niet gelukt? Ik bedoel Heeft ze het niet hard genoeg geprobeerd? Ja, het of Paola. Nou, dat Paola is de vraag is uh, ja. of, ze, of ze het hard genoeg geprobeerd heeft. Dat is Italiaans, Frans, is fantastisch. Maar dat Nederlands, dat, uh, dat lukt maar niet. Nee. En wat we ook zien, is wat steeds weer terugkomt... is dat uh, nee, Filip, die zou een beetje dom zijn... hij heeft in het verleden een paar keer politieke uitspraken gedaan. Dat past er niet. Gaat het hem leuk... Want dat, daar hebben de Belgen ook hun vraagtekens over. Hè. Gaat het hem lukken om bijvoorbeeld neutraal te blijven... maar ook een belangrijk iets in 2014 zijn de federale verkiezingen? Nou is het zo in België dat de koning kiest de formateur. Zijn vader deed dat er erg goed. Maar de Belgen twijfelen of Filip dat straks kan volgend jaar. Wat denk jij Gert? Nou, dat kan niet zeker. Maar dat heeft met name te maken met de mensen die hij die die om zich heen heeft. Als hij de goede mensen om zich heen heeft, dan moet dat zeker lukken. Nou, echt dom is hij niet. Ja, ze hebben wel een beetje lucht. Ja. Maar echt dom is hij niet. Maar aan de andere kant, dat verweten we Alexander ook. Van Alexander zeiden we, nou, die zit alleen maar te feesten en een beetje stom voetballen, te drinken, veel te dom, lomp. Hoe kan het dan dat dat beeld over Alexander is? Dus ergens gekanteld, Kerstel? Is ook niet de functie die de man maakt uh, uiteindelijk? Dat zag je ook bij, bij ja. Albert toen hij aantrad. Daar werd ook van nee. gezegd, van, nou, die, die, die was een beetje stuntelijk, die neemt het niet helemaal serieus. En op het moment dat hij koning was, keek iedereen er toch anders naar. Ja, maar hier keek iedereen uiteindelijk ook echt al anders naar Willem-Alexander voordat hij koning was. Want dat, dat beeld van inderdaad prins Pils, ja, dat, dat was al eigenlijk al een beetje weg hoor. Dat was al jaren weg en het is volgens mij weggegaan zelfs nog voordat Maxima echt in beeld was. Uh, hij is gewoon ouder geworden, gegroeid in zijn rol. Hij is op zich een vrij rustige persoon. Um, met een uitschaling die misschien niet zo enorm was als die van, uh, van zijn moeder. Maar ja, hij is gewoon natuurlijk uh, eigenlijk op, ja, ik denk dat op het moment dat hij dat watermanagement is gaan doen, dat ja. dat echt een soort status werd. Uh, dat hij deed dat goed, hij deed dat uh, op een gedegen manier, hij is niet onderuit gegaan. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste in feite. Um, en, en, en dat heeft dus een soort basis gelegd um, voor uh, het respect wat hij heeft gekregen. En ja, wat ik zeg van hij is niet onderuit gegaan. Dat is natuurlijk een van de de belangrijkste dingen die je in een koningshuis kunt hebben het is voor een, voor een groot deel een ceremoniële functie dus het belangrijkste is dat je dus gewoon alles op een juiste manier doet um, en ja daar is regie ontzettend belangrijk op ja en de rijksvoordigingsdiensten uh, in, in, in het Nederlands geval heeft natuurlijk enorm veel regie op alles wat er gebeurt alles wordt tot in de puntjes voorbereid en zeker beter dan de Belgen dat denk ik wel. En het was met name te zien onder de tijd van Beatrix. Beatrix was natuurlijk zelf uh, iemand die alles tot vijf cijfers achter de komma probeerde te regelen. Um, en gaf dus ook ja, zelden interviews of zo. Dus je komt nooit in situaties waarin je geen regie hebt over de boodschap. Dat is nu wellicht iets anders. Omdat Willem-Alexander en Maxima hebben aangegeven dat zij wat meer openstaan voor interviews. Ze reageren wat spontaner. Dat is hartstikke leuk. Maar het is ook een soort van gevaar tussen aanhalingstekens. Ja. Omdat je dan ook fouten kunt maken. En die zullen door de media natuurlijk gretig worden opgepikt. Maar... Um, ja. Maar, maar in principe is de regie, in het, bij, voor het Nederlands koningshuis... denk ik, een stuk sterker dan in België. Nou ja, als je dat het voorbeeld wat ik net noemde... met die persconferentie na de geboorte van, van de eerste dochter... ja, daar kan gewoon al een kant-en-klare tekst klaar liggen... en dat je weet wat je moet zeggen. Ik bedoel, negen maanden lang weet je dat dat moment zal komen. <laughs> en dan nog flap je er zoiets uit. In alle spontaniteit, dat kun je heel erg mooi noemen. Ja. Maar in die zin is het wel een beetje dom, ja. ja. En dan is er ook nog een verschil tussen foutjes maken... zoals inderdaad een slip of de tang. of inderdaad gewoon, nou ja, vrij recent... Dus uh, ophef over dat buitenechtelijke kind. En of dat nou wel of niet dan in beeld mag komen. En uh, fraudegevallen, corruptiegevallen, belastingontduiking. Ja, ja als dat termen maar zijn Kerst, waar je als koningshuis zijn, mee dat, wordt geassocieerd. Maar dat zijn allemaal dingen die, waar het Nederlands Koningshuis uh, ook wel raad mee weet. Maar niet recent. Dat is dat, is dat het? Dat is het even punt waar ik net met, maak. Met de dat de is lang geleden. Maken? Ja, ik denk dat echt wat ik zeg. Er is een hele generatie ja. nu uh, opgegroeid. Van mensen die het dat soort gevallen nooit hebben even met het vakantiehuis van, van Willem-Alexander en Maxima. Ja, maar dat, ja, nou, dat is een dingetje, dat is nooit echt nee, heel ja, dus groot. Waarom is dat een dingetje? Is meer dan een dingetje? Dat is een grote, ja, dat is ja. een grote ja. punt. Maar ja, dan, dan krijg je natuurlijk het probleem van, ja, dat is iets wat je ouders hebben gedaan, dat is niet wat je zelf doet. Mm -hmm. En ik denk dat veel voorbeelden van het Belgisch Koningshuis zijn gevallen waar mensen zelf in het Koningshuis iets fout doen. Um, dus dat is wel een verschil. Nou ja, een buitenechtelijke dochter is niet per se fout. Maar wat er met name fout is. Nou, nou, nou. ja, nee, wat, wat, wat je de fout aan doet. En dat zag ik nu op bij het Koningshuis. Er werd gezegd van ja, is dit het goede moment voor, voor Albert om dit bekend te maken? Ja, eigenlijk niet. Want dan zou je toch zelf meer de regie moeten nemen. Dit is nou een moment om te zeggen van ja, het is gebeurd. En uh, ja, zij is mijn buitenechtelijke dochter. Maar als je daar zo steeds pastisch mee omgaat. Ja, dan krijg je zo'n situatie. Er is een situatie, nooit een goed doet. moment om aan te geven dat je een buitenechtelijk kind hebt. Maar nee, kom maar, er dan ja, gewoon eerlijk maken. Kijk, mensen vinden het natuurlijk gewoon fijn als iemand gewoon eerlijk een fout toegeeft mm -hmm. en daar ook gewoon nederig over is. En als je er weg voor duikt, terwijl iedereen gewoon weet wat er aan de hand is, ja, dan maak je je eigen imago daar niet veel beter op. Ja. Ik ga naar een beller. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Um, ik denk dat de Oranjes een stuk uh, sociaal vaardiger zijn dan inderdaad uh, de Belgen. Ook gelikter als je wil. Maar uh, het is misschien een uh, vergelijking die man gaat, maar nou, vergelijk de, de bieren. Het Belgische bier is toch echt lekkerder en gevarieerder, maar eindelijk verkoop beter. Dus ze zijn echt gewoon beter in het verkopen, die oranjes. En ook denk ik dat ze toch geluk hebben bij een vergevingsgezinder volk. Waar dat toch komt, weet ik niet. Want ook al protesteert Kirsten en Verdel, ik denk toch echt een heleboel zaken overeen komen, overeenkomt. En ook Alexander geldt als een beetje dom. als Philippe, hoewel die misschien wat bruiner bakt. Maar wat de vandalen betreft, Bernhard heeft zelfs drie of, of meer buitenechtelijke kinderen. Ja. Zijn al wat, van wat langer geleden, maar Bernhard die, die is het toch vergeven. Ja, en uh, ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat de Oranjes het geluk hebben dat ze in het geen gespleten land hebben. Dus is komt wel in het probleem. En ook Alexander met, uh, met Maxima, met, met uh, Geert Wilders, zie ik het relletje met uh, de, de koning Er is nog geen enkele foto bekend waarop Wilders uh, staat met iemand van het Koninklijk Huis, dat wordt gewoon gemeden. Nou, Nederland heeft dan het geluk, of het Koningshuis heeft het geluk in Nederland, dat er geen dus Waals-Vlaamse tegenstelling is. Want inderdaad, het Belgisch Koningshuis uit de aard van, van, van, van, van wie zij zijn, namelijk een, een verenigd België, is natuurlijk ja, tegen een opsplitsing. Nou, en een groot deel van Vlaamen, om allerlei redenen, namelijk overgeving van die financiële transacties, verfransing, etc., die heeft steeds meer moeite met België. En vindt dan dus inderdaad een, een, een koning die bovendien beter Frans spreekt. Dat geldt wel voor vader Al Albert als voor, uh, als voor de zoon, Philippe. Ja. En ik denk als, als Nederland die problemen ook had gehad, dan waren zij meer in de problemen gekomen met uh, met, met, met, met proberen het land verenigd te houden. En dan waren ze er denk ik, slechter vanaf gekomen. Oké, okay. dankjewel Johan. Kirsten Verdel. Ja, ik, wat ik daar aan moet denken is... je moet uiteindelijk... Um, wil je een, een koning of koningin voor het hele volk zijn... natuurlijk een verbindende rol spelen. Maar ja, hoe neem je een verbindende rol op je... door te zorgen dat alle partijen... alle verschillende mensen uh, in jouw land... zich in jou kunnen herkennen. En er zijn natuurlijk een aantal voorbeelden uh, genoemd in de aanloop naar deze uitzending. Bijvoorbeeld van Nelson Mandela. Dat is echt een verbinder. Die heeft dus blank en zwart weten te verbinden. Hetzelfde, uh, de reden waarom ik voor deze uitzending werd gevraagd, had deels te maken met het feit dat ik voor Obama heb gewerkt. Van, ja, hoe doet Obama dat dan? Obama was ook een verbinder. En een van de mooiste voorbeelden uh, uit zijn eerste campagne vind ik nog steeds. Want op een gegeven moment kwam er toen toch doe over uh, het feit dat hij zwart was. Dat begon een beetje op de achtergrond, begon dat zo te sudderen en op te borrelen. En toen dat bijna leek te ontploffen in de media tot een groot issue, heeft hij een speech gegeven over uh, rassen, de rassenkwestie, om het maar zo te noemen. Uh, waarin hij uh, zich helemaal vereenzelvigde met uh, hoe het is om zwart te zijn, maar ook hoe het is om blank te zijn en bijvoorbeeld in een buurt te lopen waar vooral heel veel zwarte mensen uh, lopen die je niet kent en dat dat dan eng kan zijn enzovoort. Dus hij probeert te laten zien dat hij zich kan verplaatsen in iedereen ja. en daardoor herkennen mensen zich daarin en gaan ze ook naar hem luisteren en krijgen ze respect voor zo iemand. Nou, datzelfde dat Nelson Mandela dus. Um, en ja, in het Nederlands Koningshuis um, ja, is het relatief eenvoudig omdat er inderdaad überhaupt weinig verdeeldheid is, dus je hoeft niet heel veel energie niet stoppen om mensen te verbinden. Ja. Je moet gewoon laten zien dat je voor bepaalde tradities staat... die in Nederland en natuurlijk toch veel volkoren zijn. op momenten uh, wel het risico genomen... dat ze uitsprak dat we een multiculturele samenleving zijn. En dat ja, we maar dat, alles is, zijn. dat bevestigt juist ja. van voor iedereen. Um, maar in, in, in België is dat... Ja, puur door de politieke situatie... bijna een soort onmogelijkheid geworden. Want daar is de bevolking zo bizar opgesplitst... dat natuurlijk zelfs wordt gesproken over... Een, uh, het opsplitsen van België. Ja, als je dan probeert om daar een verbindende factor in te zijn... Ja, dat, is, dat is bijna onmogelijk. Dat is nou, het, het, moeilijk. Het lijkt, het, lijkt me, het lijkt me wel mogelijk, maar dan moet je echt beginnen bij de basis. En dat is niet zo heel moeilijk. Dat is namelijk bij de opvoeding. Zorgen dat je, je alle leden van het Koninklijk Huis... perfect tweetalig, drietalig... want er zijn drie officiële talen in België... dat die gewoon drie Drietalig ja, zijn, ja goed, dat is precies wat ik zeg. En en je moet er zorgen dat spreken. mensen zich kunnen herkennen. En dat, dat begint in België zeker bij de taal. En ja. als, het daar, als het daar dan misgaat, kom Dat ergens. gebeurt niet. De leden nou, van het koningshuis worden niet drietalig, tweetalig jawel, opgevoed. Uh, uh, uh, Prins Filip is, is zelfs in West-Vlaanderen op school geweest bij de Jezuïeten, Maar toch hoor je dat hij die taal niet helemaal eigen is. Dus ja. hij, hij, hij, hij, hij, is altijd, hij kan zich niet perfect uitdrukken in zijn taal. Althans, in het Vlaams. En dat daar toch wel heel veel Vlamingen tegen. Ja, Oost. want dat, kom, dat, dat komt dan over alsof het kennelijk onvoldoende interesseert. Ja, ja want is de vraag genomen. is, is het onwil of is het onkunde? Ja, dat is dus de grote vraag. Maar als jij dus sowieso al een negatief uitgangspunt hebt... en denkt dat het onwil is... Ja, weet je, dan wordt dat heel makkelijk bevestigd. Dus je zult als, als, als koning, uh, of überhaupt als lid van het Koninklijk Huis... gewoon enorm je best moeten doen om te laten zien dat je er voor iedereen bent. Ja. En als je dat niet kunt of niet wilt... Ja, dan moet je, je misschien ook een beetje van dat koningshuis uh, weg. Ja. Er, er is trouwens hoop, maar dat is dan hoop voor de Vlamingen... want er was nu bekend dat uh, de nieuwe kroonprinses, dat Elisabeth... eigenlijk beter Nederlands spreekt dan uh, Frans... dat ze eigenlijk aan het zakken Kijk. is voor, uh, voor haar vak Frans. <laughs> dus uh, dat ze daar wat, wat uh, moet bijsturen. Dus er is hoop voor de Vlamingen, ja. maar het blijft altijd een hekel punt. Gert Kurftwater die uh, twittert... het imago van koning Philippe hoeft niet opgekrikt... want ze willen graag een ceremonieel koningschap. Dus juist op de achtergrond. Ja, klopt. Dat is ook een beetje wat ik aangeef. Van, nou ja, dat is misschien, hij is misschien ook de geschikte persoon... juist om koning te zijn in België in zo'n verdeeld land. Niet te veel op de voorgrond, heel voorzichtig. En uh, nou ja, een soort van noodzakelijk kwaad. Er, er is een koning en laat het dan maar uh, doen op zijn manier. Ik ga naar nog een beller. Meneer Van Rest, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Uh, u weet, ik ben al... Uh... In de 85e levensjaar. Ik heb Emma nog gekend. Ik heb al onze koninginnen. zijn koninginnen allemaal geweest. We hebben geen koning. want We krijgen nu de eerste koning. Die heeft ook iets nieuws. Maar al die uh, vorstinnen, zou moet ik moeten zeggen. Die hebben met ons volk samengeleefd. vanuit hun gevoel. Dat is schijnbaar ook. vrouwelijk behept, hè? Uh, Willemina, dat was de uh, man onder de. Mannen in de regering, daar, daar heb ze na meegemaakt. Uh, uh, koningin Juliana, dat was de moeder van het volk, ook vanwege haar gevoel ten opzichte van het volk. En uh, Beatrix was een perfectioniste, maar vanuit haar opzichte van gevolg, was er iets aan de hand, was er, stond ze er altijd. En wat, zij, en wat heeft zij bereikt? Hoe komt dat? Als ze schreven hun dingen uh, gebeurde, dan vergat dit zelfs de Reprokeinen, vonden alle onze koninginnen, uh, vonden ze, ondanks dat ze Reprokein zijn, uh, goede vrouwen die goed hun werk deden. Ja, En meneer van, Dat, meneer van Rest, u als de man die vanaf koningin Emma tot koningin Beatrix... ze allemaal heeft van dichtbij meegemaakt. Hoe schat ja. u Alexander in, de eerste man die al deze vrouwen moet gaan overtreffen? Nou, laat ik maar zeggen, ik ben zelf een stier, dus misschien is het daardoor wat. Hij is een stier, en wat een stier in zijn hoofd heeft, heeft hij niet in zijn kont. Dus zegt men dan plat, hè? Dus hij heeft gezegd, hij wil... Uh, Openen staan, ze mogen hem noemen zoals ze willen. Over geen majesteit of zo, dat soort dingen. En ik denk dat hij dat volhoudt en dat hij wederom dan een koning is... ...die ook vanuit, dan laat ik dan zeggen, met mannelijk gevoel... ...toch ook met zijn volk omgaat. Ja, En dan nog één vraag voordat u, voordat u weggaat, meneer Van Rest. U heeft natuurlijk in al die jaren heeft u ook kunnen volgen hoe onze zuidenburen dat deden. Wat kunt u nog zeggen over koning, toekomstige koning Filip? Nou, ik zou zeggen, ik hoor van dan vaak. Ik probeer altijd, als ik een oordeel over een mens heb, om in zijn schoenen te staan. Dat kan natuurlijk niet, want ik ben, ik, ik ben nooit een koning. Maar de manier van reageren, zoals gezegd wordt, ja, nu pas komt boven, wordt het een probleem. Hè, en dat een schuinsmissierder was. Ben, je, eh, ben het, dat was dan al een partner van de, onze koningin. Ja, daar, daar werd over gesproken, maar het werd hem niet ik genomen, maar ja. om, om dezelfde manier. Manier. He, dus zijn, eh, eh, eh, laat ik zeggen, als nu de Belgische eh, regering of koningen eh, hetzelfde karakter hadden als Beatrix, de perfectionisten, alles van tevoren, dan stonden ze veel meer open voor het volk en begrepen okay. de volk ook veel meer. Dank u wel meneer Van Rest. Dank u wel voor uw belletje. Ja, nou dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met Kirsten. het verschil tussen de, wat wel wordt genoemd, de Belgische gereserveerdheid uh, tegenover de Nederlandse gezelligheid. Ik denk dat je dat ook uh, heel erg terugziet daarin. En dat, er, uh, dat ze in België veel meer kijken zeg maar, naar het, uh, het intellect van het Koningshuis. En hier veel meer naar, gaat, gaat het veel meer om de emotie. Ja. En nou, emotie hebben we natuurlijk in het Nederlands Koningshuis de laatste jaren meer dan volop meegemaakt. met het overlijden van uh, Prins Klaus. Um, het ongeluk van, uh, van Friso, maar ook uh, de aanslag in Apeldoorn. Ja, dat, dat, dat is ook iets wat ons allemaal dan raakt. En waar je dan, dan ook. Dat, dat bindt. En je zorgt ervoor dat, je, ja, dat zorgt ervoor dat mensen medeleven uh, krijgen en voelen. Gert, en ik denk... het wordt tijd voor wat rampen in het... Uh... Ja, het wordt tijd voor wat emotie. <laughs> nou, in, in die zin is het, wel, is het wel bijzonder dat nu voor het eerst eigenlijk uh, de koning... Uh, trouwensafstand doet te, te, in het voordeel van zijn zoon. Eh, en dat ook vrijwillig doet. Want dat zag je bij de voorgaande koningen. Die gingen allemaal dood. En dan een paar dagen daarna had je alweer de inhuldiging van de nieuwe koning. En ja. dat zag je ook bij Boudewijn. Kwamen er ontzettend veel mensen daar naartoe om dat lichaam te begroeten. Stonden mensen in rijen. En toen leefde dat heel erg. Meer nog, toen werd er ook enorm gesproken over Fabiola, over de weduwe. Dat hij helemaal in het wit kwam aanzetten op die begrafenis. En toen maakte dat wel heel veel los. Dus die emoties, die, die emoties die zijn er wel. Alleen ja... De Belgen zijn wat minder handig om dat, ja, om dat te laten zien. En, en, en, ook het, en ook het koningshuis. Ja, dat klopt ook inderdaad ja. wat je zegt. En ik moet nog wel even opmerken dat die buitenechtelijke dochter... want daar wordt voortdurend over gesproken... dat maakt het koningshuis in België heus niet impopulairder dan, dan het was. Dat doet er eigenlijk niks aan af. Meer nog, je zou kunnen zeggen, in het Burgondische België... Ja, eigenlijk, zeker als ik in mijn omgeving luister... dan uh, hebben mensen ook zoiets van... hij nou, ja, heeft een buitenechtelijke ja, dochter, dat past ook wel bij een man. maar mee dat meer hoe ermee omgaat. Dat is meer het probleem volgens mij. Dat, dat is absoluut een probleem. En toch zijn er niet heel veel mensen die hem dat kwalijk nemen. Maar ze hebben wel zoiets van, ja, wat doe je nou moeilijk? Benoem het gewoon. Ja. Ja. ja. Gert, hoe groot is de kans dat Philippe de laatste koning is? De laatste koning van België en daarna is het afgelopen... Nou, dat hangt er heel erg vanaf hoe die, hoe die zich gedraagt. En het hangt ook van de situatie van het land af, natuurlijk. Uh, er komen weer verkiezingen aan. De afgelopen verkiezingen was de n ja, de, de, de, de Vlaamse partij. die eigenlijk voor afsplitsing staat in meer of mindere mate. Uh, die, die was ontzettend groot. En het ziet er naar uit dat die weer uh, heel erg groot zal eindigen. Ja, en dan is de vraag: past zo'n koningshuis bij zo'n verdeeld land nog? Want op de duur, als al die bevoegdheden worden overgedragen aan Vlaanderen en aan Wallonië. Ja, waarom zou je nog een soort van overkoepelend figuur. Noem een koning daarboven zitten. Ben je koningsgezind of mag van jou de tijd voor een echte republiek? Nee, ik ben in die zin koningsgezind dat ik zoiets heb van: nou ja, het, het, het is een, een noodzakelijk kwaad, zeker in België, om alles bij elkaar te houden. Noodzakelijk kwaad? Ja, ja. Want, want dan zou je moeten kijken naar een president. Wie zou dan, wie zou dan een president worden voor, uh, voor België? En zo'n figuur zie ik niet meteen rondlopen, die inderdaad beide partijen. Uh, gerust kan stellen waarbij de bevolkingsgroepen zich in kunnen verplaatsen. Ja. Mathilde, de, de, de, de vrouw van, uh, van prins Filip, moet ik nog zeggen, tot zondag. In het begin werd gezegd Mathilde is fris sprankelend... had eigenlijk een beetje wat, wat Maxima heeft... maar vrij snel werd ze toch weer een echte Belgische. Degelijk en grijs. <laughs> is dat een echte Belgische? <laughs> ja, als ik jullie zo hoor. <laughs> nee, maar inderdaad wel een beetje tuttig. En tegelijkertijd heeft twee op de drie Belgen... heeft er wel vertrouwen in dat zij een hele goede koningin zal zijn... Ja, ze is heel degelijk en een, en een beetje saai, maar wel naast Filip toch een redelijk frisse verschijning. Ja. Tot slot, Kirsten, kort een tip voor Filip. Nou ja, weet je, ik, ik, ik zat te denken, Gert, jij noemt uh, het Belgisch Koningshuis een noodzakelijk kwaad. Uh, ook omdat je dan zit van ja, wie moet dan president worden? Ik denk dat hetzelfde probleem voor Nederland geldt. Aan de andere kant, in Nederland wij zien het Koningshuis ook een beetje als een soort sprookje. En ja. uh, daar hoort van alles bij. Daar horen kronen bij en juwelen en, en, en die mantel. De Belgen en... moeten uitspakken zondag. Ja, waarom niet? Weet je, Als je het dan toch hebt, dan zie je het dan als een sprookje. Het is leuk voor de kinderen ook. Weet je. Ik, vind, ik ben enorm fan van het Koningshuis, omdat het zo'n sprookje ja. is. En dat bestaat dus ook in het echt. Probeer het gewoon op die manier te nee, ik, ook, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ontzettend een gemiste kans. Als er dan een gelegenheid is om vanuit het Koningshuis uit te pakken... Uh, nou, dan was het dit wel geweest. Met grote feesten. Doe daar iets omheen. Er komt Zorg vuurwerk. Dat je, er ja, komt vuurwerk. Dat, dat is een traditionele en vuurwerk wat er elke keer aan is. Ik moet afsluiten, lieve mensen. En laten we hopen bij dat uitpakken. Dan moet Mathilde heeft een hele belangrijke taak. Ze moet de blauwe jurk van Maxima overtreffen. Onmogelijk. Goed luck, Mathilde. Onmogelijk. Fijn weekend, lieve mensen. Tot maandag. Dit was Lijn 1.